Strijdjes, welkom op uh, Hallo Radio. Sinds lange tijd uh, zijn we niet meer live in de lucht geweest. Wel uh, met non-stop muziek en zo, allemaal van tevoren opgenomen. Maar nu zijn we live. Live vanuit uh, ons studiootje in Den Haag. Oké. Okay. Goed, we gaan uh, eens gezellig uh, muziekje draaien zo. Hè? En uh, jullie kunnen skypen. Ik ga zo even... Mijn Skype even aanzetten. Dan kunnen jullie Skypen. Dan ben ik misschien mijn uh, videostream kwijt. Dus je kan uh, kijken naar www.aloaradio.nl En dan kan je. Dus, uh, <coughs> Pardon. Dan kan je dus ook met ons skypen. Het adres is Alohadiola. Gewoon met kleine letters. Dus Alohadiola. Met één a en uh, ja, dan kun je uh, met ons bedden. Ik zie dat uh, Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland uh, net wakker is. Nou ja, staat wake up. Maar uh, ik denk dat daar iets van uh, scheelt tien uur met Nieuw-Zeeland. Dat scheelt ongeveer, ja, nou, laat dat er vijf uur in de ochtend zijn. Ik denk dat hij nog op zijn bedje ligt. Maar goed, we gaan, <laughs> we gaan uh, kijken nou, um, wat we gaan uh, doen vanmiddag, of uh, vanavond moet ik zeggen, want het is nu 7 uur geweest, het is uh, vandaag uh, zondag 8 juli 2012 en je uh, luistert naar Aloha Radio en uh, ik ben DJ Jaap. Maar ja, goed, ik weet niet, uh, mensen, als jullie uh, ook nog uh, naar de website gaan, naar AlohaRadio.nl, klik op de banner en dan zie je vanzelf... Uh, ja, een beeldje. Dan moet je dan uh, op het pijltje klikken. En dan kun je mij zien. En uh, goed. Nou, we gaan nou uh, een beetje muziek maken. Dan moet ik eerst even nog wat uh, opzoeken om uh, het af te spelen, ja nee? Dus, uh, ja, dat wordt een gezellig boek. We gaan tot 9 uur uh, live uitzenden. En misschien, misschien als het echt heel gezellig wordt... Dan uh, gaan we nog langer door, maar dat zullen we nog even zien. Goed, oké. Ja, we moeten even kijken. Ja, het is nog even wennen natuurlijk. Ik kijk, normaal hoef ik er niet doorheen te praten. Maar muziek, vrije muziek. Oei, oei, oei, Ja jongens, het uh, gaat heel gezellig worden. Wat, uh, gezellig worden. Dus uh, ik zou zeggen mensen, uh, het wordt een een bull een bull. En uh, oké, okay, je gaat alvast luisteren naar de groep Nexus met Transplanet. Hele goedenavond allemaal, je luistert naar Aloha Radio. Ja oké okay, luisteraartjes, uh, ja gezellig hè. <laughs> Dat was Nexus met uh, Transplanet. Oké okay, je hoort hem een beetje, klein beetje op de achtergrond. Dat komt uh, omdat uh, de webcam ook geluid heeft. En uh, ja uh, het klinkt iets te hard naar me. Maar ja als ik het geluid hier wegzet dan kunnen ze me op de webcam niet horen. Dus ik uh, kan ook het geluid uitzetten. Maar ja, nou hou ik mezelf op de achtergrond. Dat vind ik een beetje vervelend. Dus dan moeten we wat op zien te vinden. Misschien dat ik wel wat dichter met mijn mond op moet gaan staan. Uh, gaan zitten. Uh, liggen. Uh, nou ja. Zie okay. uh, yeah. maar. Oké. Ja. Je mag Skype met Aloha Radio. Dat is Aloha Radio. Sorry, wat ik zeg hallo, HDI, ja, hallo, ah, nou jongens, ik word gek, ik hoor mezelf op de achtergrond, en als ik het hard wegdraai, dan uh, horen ze me op de cam niet. staat tweeënhalve meter van je af en hij buigt voorover bij je gezicht. Hij zegt, zie jij deze handen? Zie jij deze handen? Zie jij wat ik daarmee kan doen? Ja, ik zou het niet weten. Wil je het echt weten? <laughs> nou ja, <laughs> je staat er nou toch tussen wat ik ga doen met deze handen. Ja, leuk is die, hè? Ja, ja. Je moet, uh, ja, misschien keer je die flauwe mop om. Ik vond het wel geinig toen ik het voor het eerst hoorde, weet je. En toen, uh, ja, Dan ja. gaan we gewoon uh, gezellig wat anders doen, weet je. Dus, uh, ja. En wat gaan we doen? We gaan uh, een beetje muziek draaien weer. Ja, natuurlijk wel een beetje. De boel in de gaten houden hier. Ja, ja. Kijk, kijk, kijk, er komt al wat op de achtergrond. Ja. Je kan uh, skypen, Aloha Diola, heet dat. Skype naar Aloha Diola. En uh, dan kan je skypen en dan kom je in de aard en dan kan je lekker babbelen. En ja, ik weet niet of er mensen zijn die luisteren of niet, het zal wel zo. Want uh, je kan kijkt aloha diola. En dan kom je rechtstreeks in de uitzending. Dus ik zou zeggen, tot zo. Cat met de Destiny, Trans Imaginations. Ja, luisteraartjes. Nou dat was uh, hartstikke goed, hè. Ja, oké. Okay. Maar, hé, uh, hey, wat was dat? Oké, okay, ja. Muziekje op de achtergrond is wel zo welkom, hè. Ik uh, hoor ik mezelf nou, nee, ja, zie je nou wel. Wat al zo raar, joh. Ik denk, ik hoor mezelf niet meer op de achtergrond. Ja, het is nog even, even wennen, he. Om mijn live uit te zenden. Toen ik uh, begon met Aloha Radio, dat was uh, nou, ergens begin 2000, zo, begon er al snel mee. Oh, nou, moest nou luisteraars. En uh, ja, toen draaide ik gewoon uh, commerciële muziek en alles. Ja...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 dus, uh, Aloha Diola. Aloha Diola. En dan, uh, ja, daar vind je hem uh, vanzelf. als je dan ja ziet staan, dan klopt dat precies, want dat ben ik. Dus ondertekening. Dus, en dan kun je lekker in de uitzending skypen. En, uh, ja, ik weet niet of, of ik met meerdere mensen tegelijk kan skypen. Dat weet ik niet. Of dat kan. Dan, uh, het is mogelijk, ik weet het. Maar we kunnen het natuurlijk ook proberen. Dus, bel me lekker op. En dan lukt dat niet, dan ga, ik, dan ga ik eens kijken of ik iemand anders kan bellen. Misschien eh, Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland, misschien wel. Ja. Ben niet, ja, het is daar natuurlijk, ja, het zijn we half acht. Half acht, half, half, half, half, half zes in de ochtend. Ja, dan wacht ik nog even mee. Wacht ik nog even mee, dat die man eventjes zijn benen kan strekken. Even kan opfrissen, ja, een lekkere boterhammetje. Maar meestal belt u me ook wel eens vanzelf voor via Skype. Ik ken hem van Ridder Radio vandaar. Dus, uh, maar goed, um, nou hierboven zie je de tekst uh, Hallo radio.nl live. Nou ja, goed, ik uh, heb net de klok gezien hier in de kamer. Ik heb even de kamers of studio, hoe je het noemen wil, even uh, laten zien uh, hoe het er hier uitziet. En uh, dan kon je wel zien. De lokale tijd hier in Den Haag is uh, nu 9 minuten over half. En het is uh, zondag 8 juli of juli 2012 en we zitten hier live in Den Haag en uh, nou ja de hele wereld kan meedraaien in principe en meekijken want kijk daar, zit, daar staat uh, de studio cam de webcam en uh, ja, nou ja goed we draaien allemaal leuke muziek hier. Van huis tot straus, zeg maar weet je. <laughs> dus euh, nou ja trouws, dat wordt wat moeilijker maar. Maar uh, we hebben ook wel wat rustigere muziek. Je kan skypen, Skype maar alsjeblieft. Dat is aloha diola. Dus als je aloha diola in En als je dan, ja, bruin ziet staan, dan zit je goed. Dan kan je zo uh, met me skypen. Maar niet met beeld, want anders valt de boel weg hier. Alleen met geluid alsjeblieft. Dus als je me belt, zonder cam. Dus, uh, want anders valt de boel hier stil. Want ik heb hier al één cam uh, op aangesloten. En dan valt alles stil hier. Ja, en dat, uh, dat zou jammer zijn. Dus uh, skypen zonder beeld. En je komt er trouwens toch niet in beeld. Dus uh, daar hoef je niet bang voor te wezen. Maar ik ben te zien... En de luisteraars niet. Je, dus als je zonder cam uh, belt... Via Skype. Alohadiola. Ja, alohadiola. Als je dat intikt, Dan zie je, dan uh, komt kom het vanzelf wel goed. En dan kunnen we lekker babbelen over de radio. Over van alles en nog wat. Dus nou ja, we zien het allemaal wel hoe dat vanavond lopen. We zijn. live tot 9 uur vanavond. Dus dat ja, wordt nou weer eens tijd... Vooral lekker muziek dus, uh, hier. Hallucinations uh, van uh, ja, Atomic Cat. Catch your Hallucinations trend. Oei, jee, dat kan spannend worden. Dat kan spannend worden. Ja. Oké, okay, tot straks. dat was een. Uh, echt een te gek nummer van uh, Atomic Cat. Catch your Hallucinations, strand. Heette dat nummer? Dus ja, ja, ja, ja. Oké, nou we gaan eens... Uh, ja, ik ben gisteren wezen stoppen. Als eerst naar de kroegie geweest. En daarna een uh, ander tentje aan de Herenstraat in Den Haag. Nou, dat ik van de kroeg geweest was. En was ze een beetje... Was ik de oudste? <laughs> Allemaal jongeren van oh, 20, 25. 35, misschien ook nog ouder als 30 waren ze, volgens mij niet hoor. Maar ik denk, ik denk nog niet eens 30. Ik was zo'n beetje de enige en nou, ik was snel weg daar. Maar het was wel leuk hoor. Het was ook dat soort muziek, wat je net hoorde, dat soort dat soort muziek wat er ook gaat raait. En uh, nou, dat was allemaal uh, lekker zwingen en doen, weet je. En het was nog niet eens een hele grote ruimte. Je mocht toch gaan roken. roken ook, hè. Ja, roken, ja, dat doe ik al vanaf mijn veertien, hè. En roken, ja, dat kennen we niet vanaf live. Maar goed, maar het was wel gezellig. Maar ik denk, ja, joh, ik, eh, ik ben een oude knar, joh. En dan sta ik er tussen al die jongeren. En ik voelde me nou niet echt, eh, ja, vond het wel leuk. Maar ik denk, jeetje, was ik nou maar... Eh, was ik namelijk een stuk jonger, weet je. Als je dat allemaal ziet, dat spul, jongen. Mijn mooie meiden waren erbij, zo, dat wil je niet weten. Maar ja, goed, uh, <laughs> ik ben na een half uurtje weer, weer, weer, weer, weer, huiswaarts gekeerd. Ik vond het wel gezellig, hoor. Het was, was heel druk daar ook. Het vlakbij het Plein hè, in Den Haag, vlakbij het uh, Binnenhof, zeg maar. Het was heel gezellig. Ik ga geen naam noemen, want dan maak ik reclame en dat ga ik niet doen. Maar het was een hele leuke tent. Zit over, uh, uh, tegenover het feest van Sinterklaas. Verder zeg ik niks. Goed, taart voor een plaatje. En uh, dat is de uh, um, groep Person met uh, Lonely Night. Ik, uh, wat mis. Geloof ik wat mis. Hallo, ben ik er nog? O jee. Of uh, oh, nee. ben ik er nog? Ik had de verkeerde knop. Ik had de verkeerde knop. Hé, hij doet het niet meer. Nou, de microfoon doet er nog wel, maar ik hoor niks meer van, uh, van de speler. Helaas. Dus we moeten even kijken wat ik moet gaan doen. Um, beginnen we even overnieuw dan, ja? Oh shit. Oh oh. Ja ah, jongens, dit is echt vervelend hoor. Oh, ik zie het al. Het schaafje stond helemaal naar links. Naar de tweede speler. Naar speler B, zeg maar. Nou, we beginnen gewoon overnieuw. En hier is Spursen met uh, Lonely Night. Ja, en dat ben ik natuurlijk, hè. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, goed. Ja, ja, en dat ben ik natuurlijk. Houd <laughs> je Ik kom mezelf weer op de achtergrond. Ik word er een beetje live van. Ik ga de microfoon wat verder weg doen. Want zo hard staat hier niet, hoor. Ja, ik zit een beetje te monitoren aan de andere kant. Ik zie mezelf daar in dat scherm. Dan zie ik dan een seconde of tien later. En hier heb ik een speler voor me, uh, Kankerschouw, uh, ja, ik heb, ik heb net al wat gezien. We gaan niet met die camera blijven rond, zo, dat doe ik niet. Maar uh, goed, uh, we hebben nog een leuk uh, liedje zo. Maar we hebben nog een leuk liedje. Dus, nou goed, het uh, is vervelend op die achtergrond. Ik ga daar wat aan doen, maar kom uh, maar komt wel een keer. Ja. Maar, uh, ja. Ik ben, waarom hoor je dat geluid op de achtergrond? De webcam is ook uh, dus aan het opnemen. Dus uh, dan kan je me terugkijken met muziek erbij. Want ik kan het geluid wel wegdraaien. Maar wat ga je dan op een, op een gegeven moment. Oh, nou hoor je me niet meer op de achtergrond. Ik heb het geluid even. Oké, okay, nou is beter zo hè. Uh, nou weet je wat het is? Kijk, ik, ik heb de spul hier op, de, op het mengtafeltje aangesloten. Dus uh, en als ik die, uh, dan hoor ik mezelf terug. Via de webcam, want de webcam eh, is een ingebouwde microfoon. In, en die zendt op een, een stream uit van uh, Ustream via Halloween Radio. En, uh, <coughs> en ik ben dat ook aan het opnemen, ook de radio uitzending zelf wordt opgenomen. En dat ga ik online zetten zodat jullie uh, het programma op je dooiehakkertje terug kunnen luisteren. Dus uh, ja, maar goed. Ja, gisteren is er geweest in was gezellig, was, uh, verjaardag in die kroeg geweest was. En je weet, daarna ben ik ook nog een andere uh, dancing geweest, als je het zo kan noemen. Maar uh, het was wel duur, mijn biertje was 2,50 jongen, in nee, de nee, herenstraat, 2,50. En als je naar de wc moest, moest je ook nog 50 cent betalen. En je moest nog een euro betalen als je binnenkwam. Om je jos, die, die mocht je niet aanhouden. Hè? Je mag ook geen petjes dragen. En dat kost ook een euro. Dus alles bij elkaar was ik bijna een tientje kwijt. Dus ik denk, nou. Nee. Niet, niet voor het geld hoor. Maar ik, ik, ik voelde me. Ja, ik denk al dat jonge grut omheen. Ik had een vader kunnen wezen, bij wijze van spreken. Weet je? Maar ik vond het wel leuk hoor. Ik kijk misschien met een groep vrienden of zo dat ik er eens een keer heen ga. Dat was hartstikke leuk daar, joh. Maar, eh, maar goed. Je kunt Skype hè jongens. Uh, als je wil. Uh, een leuk babbeltje met mij of met elkaar. Via Skype in, tijdens de uitzending. En als je met beeld Skype. Uh, je komt niet. Uh, je ben, wordt niet, uh, niet gezien in ieder geval. Alleen je stemgeluid horen. Dus je, moet, uh, je kan beter zonder beeld uh, skypen met mij. Dus als je uh, het leuk vindt om te skypen. Aloha, Diola. En uh, ja. Dan uh, komt alles vanzelf wel. Al. Hier is de groep lul met how many days. Dus daar komt hij dan. How many, many many many many many many days do we have to We all are waiting All oh, the time oh, oh, oh How many, many, many, many, many, many days Dat was een, een heel mooi liedje van, van de groep Lul uit Frankrijk. Maar vergis je niet, we bedoelen natuurlijk niet het geslachtsdeel. De naam Lul is namelijk met aan het eind een dubbel L. Dus er is niets aan de hand. Het is gewoon een duo, een man en een vrouw. Of een jongen en een meisje moet ik eigenlijk zeggen. En hij speelt gitaar en zij zingt. Dus uh, ja, en die zingen dan uh, allemaal Engelstalige liedjes. Hè? En, en uh, uit Frankrijk, nou eens mogelijk. Hè? Een Franse band die Engelse liedjes zingt. En ik zoek ook nog ergens een, een Duitsstalig liedje, een heel leuk liedje. Maar die ga ik zo even opzoeken. Want ik weet hem niet zo gauw te vinden. Maar ik heb hem wel eens, een heel leuk liedje. Die sowieso wel, wel horen, denk ik. Dus uh, ja, we hebben nog uh, ruim een uur, een dikke, vette uur. En het is nou. Uh, 12 over half 8 En uh, voor degene die net Kijken of inschakelen uh, Je kijkt en luistert naar Aloha Radio heb de Studio Cam aan, dus je kan je Mijn, uh, mijn smoelwerk zien Ik ben DJ Aap En je luistert naar Aloha Radio en Het is nu uh, ja, 12 over half 8 Het is 8 juli 2012 Meisje. mensen en uh, ja, live vanuit Den Haag. Het is een live uitzending. Helaas kunnen we nog niet chatten. Het is een live dat, uh, ja... <coughs> daar heb ik de, op het ogenblik... De, ja, ik moet eigenlijk... Ik zit hier met twee pc's. Ik moet eigenlijk nog een computersje hebben. Een laptopje of zo. Om, uh, ja... <coughs> dat is handig voor de chat of zo in de gaten te houden. Of wat dan ook. Maar momenteel, uh, het komt wel. Je kunt er wel skypen. Dus dat is Aloha Diola. En dan... Uh, een keer live met mij skype. Maar zonder webcam graag. Dus alleen met geluid als het kan. En dan kom je in de uitzending als je dat leuk vindt. En een uh, ja, keer met mij of met de luisteraars lekker kwekken. Hey, dus uh, oké. Okay. Kwek, kwek, kwek, kwek, kwek. Ja, kwek, de kwek. Ja, jongens, het is. Uh, uh, uh, ja, de lente is voorbij, helaas. De lente, het is zomaar zomer, zoals je weet. En al die kwakende eenden. Met al die jonkjes achter. Oh, leuk gezicht. Zoals heb, vooral met die ganzen. Moet je er gaat. kijk uitkijken. Je hebt stiekem van de Nelganzen. Zoveel Nelganzen hier. Dat wil je niet weten. En die asbakken die kapot worden. ga beter dan al die meeuwen. Die hebben zelfs al eh, nog meer. Eh, nog meer van die gasten. Gast, gast, gast, gast, gast. En die kraaien, eh, die doen mee, hè? die vliegen achter die meeuwen aan. En die kraaien, die, eh, die, die profiteren van wat die duiven doen. En die leren dat natuurlijk van hun. Maar moet je eens voorstellen dat de meeuwen en eh, kraaien zich zouden vermengen. Wat krijg je dan voor een vogelsoort? Een hele grote kraai. Nog groter nog eh, dan een duif misschien wel. En misschien eh, vallen ze niet alleen eh, op vuilniszakken, maar... Eh, Misschien op mensen, pas maar op, the birds are coming back. Alfred Hitchcock had gelijk, the birds, kijk uit voor de birds, mensen. Want, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, nou, jongens, we gaan gewoon eens even gezellig draaien. Daarna zou men niet al die ons in die gaan. want we is allemaal flauwekoe. Dus hier is uh, de Dada Weatherman met Green flower. Ja, dat moet hij natuurlijk wel doen, hè. <laughs> of niet. Ah, daar komt hij. Daar komt hij. Tot straks. I feel like I'm loading myself up again. New friends of new times. Fearing your game Cause you're maybe the friend Who understands May you And Tama Oh Rustic. chain Now out of my veins, my blood is pure enough. To give you shelter. Thou wilt let all the snow get in, 'cause my heart is not. Dus ik ben net op tijd. Ja, ik zat even met mijn radio te klootzakken. Dus, uh, dus even, even kijken. Dus dan ga ik zo even mee verder. Nee, want uh, ik moet stream controleren. En dan doe ik hem heel zachtjes. Dus dan ga ik dat ding uit, want het, het werkt totaal niet zo. Maar goed, uh, het klinkt nog een beetje zacht. Ja, oké. Okay. Uh, goed, nou... Uh, Jongens, we hebben afgelopen donderdag een weer gehad, jongens, hier, hier in Den Haag een flinke storm geweest. En natuurlijk ook daarbuiten. In Rijsselijk waren bomen omgewaaid. Nou ja, je weet het hoefkade, bomen omgewaaid. In het Zuiderpark het voormalige ADO eh, stadion eh, dak afgewaaid, voor een groot deel. Nou, dat is hebben we alles opgeruimd en ja, er stond een circus naast. Oh, die heeft de nauwe nood kunnen ontsnappen aan al die... Eh, Aluminiumplaten die rondvlogen. Want die kwamen aan de overkant in de bomen terecht. Uh, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Maar jullie mogen skypen, jongens. Aloha Diola. Skypen. Live in de uitzending. Met Aloha Radio. Met uh, DJ Jaap mensen. Ja. Yeah. Kijk. Uh, <laughs> je zal misschien wel denken. Ja, ja, ja, ja. En hier is DJ Jaap. Ja, dat weten we nou wel. <laughs> Oké. Okay. Zeg, uh, we gaan eens even kijken. Wat hebben we nog meer voor prachtige liedjes hier? Hm? Shadows. Oeh. Atomic Cat. En uh, het volgende heet In Your Eyes. En, uh, geniet ze. Uh. Yeah, yes. Kaartjes, dat was uh, Atomic Cat met In Your Eyes Trance. Oké, okay, en uh, ja jongens, uh, pff, het, is, uh, uh, het is vandaag zondag zoals je weet, zondagavond. En uh, ja, morgen moeten we werken. Hè? Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die lekker op vakantie gaan. Er zijn, uh, ja, in Midden-Holland uh, is iedereen uh, aangekomen voor vakantie. Ja, dat is goed, althans. Ja. Kijk, ik heb geen kinderen. Ik ben op vakantie wanneer ik wil. Dus uh, ja, daar hoef ik dus uh, geen meer rekening mee te houden. Dus ja. ja, zo gaat het allemaal, hè. Dus uh, mensen. Kom maar lekker Skypen, jongens. Ik ga eens even kijken hoor. Ik heb wel een paar mensen gezien op de Skype. Want hij staat bij mij aan. Aloha dialo. Uh, aloha Dialo. Ahola Dialo. Klopt dat nou, of hoopt dat nou niet? Jeetje, jongens. Hé, zog eens Edwin is bij de. Kijken of die. Ik uh, zal dit doen. Even kijken of dat werkt. Doet hij het? Oh, je. Yeah. Edwin Emanuel Posse, die ken, van, uh, die ken ik van Ridder Radio. Ik weet niet of hij het opneemt, maar we zien het wel. Nou, ik denk, ik denk dat hij er niet eens is, joh. Ik denk niet dat hij er is, hoor. Ja, ik denk niet dat hij er is. Uh, Herman Tecklenburg, ja, ik weet niet hoe laat het daar is. Het is dus dan acht uur hier, ik denk dat ik dat beter later kan doen. <laughs> 9 uur is het, uh, ja. Ja, Herman Tecklenburg. Ge... Alex, oh jee, Alex. Ja, wie hebben we nog meer ridderen? Sunset, zal die er zijn? Gaan we die toch eens proberen. Sunset zal die er zijn. O jee. Wat gaan we nou krijgen? Die kon je toch gratis bellen? Sunset. Oké. Okay. Hallo? Met Jaap? Hallo? Hallo? Hé, hey, wat vreemd. Er wordt opgenomen en ik hoor niets aan de andere kant. Oh, kan geen verbinding maken, staat er. Oké. Okay. Nou, dan houdt het op. Dan houdt het op. Nou, even kijken. We radio Ja, ik weet niet... Uh... Of Gus toevallig uh, achter zijn PC zit. Hij is, staat niet online, zo te zien. Uh, Alex, ik zie een Alex. Twee, twee, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, Hallo, hallo, hallo, hallo, je daar dat intypt... a lo a dan komt het allemaal wel voor elkaar, weet je wel? Ja, ja. Niet al te duur, ja, ja. Geen cent te veel, ja, ja, ja. Ik, heb, ik had een collega die, die gozer is nou met de fut of zo. <lacht> en die vent die, die, die, die zat altijd uh, over geld en zo. Hè. Dan zei hij zei: oh, ja zegt hij, ik smeer altijd met brood, altijd heel dun met boter, heel dun. Hij zei, Want dat scheelt wel centjes. <lacht> En die gezicht die hij er dan bij trekt. Nou ja, dat is een leuk. Echt. <laughs> Ik ken er nog een lachen. Ja, ja, ja. Prachtig, prachtig. Ja. Maar goed, we gaan weer eens, uh, eens een beetje muziek <laughs> Oh ja, en als hij zijn salaris krijgt, zegt hij monte En dan staat hij er zo bij, weet je, met zijn vingertjes. Munten. En, uh, maar goed, we gaan nou een liedje draaien. Genoeg uh, ge -ge geginnen, <grijgelijk> Ik zag gewoon te stotteren, man. Genoeg geginnen, We gaan nu serieus een plaatje draaien. Even kijken, hoor. Hé, hey, wat hebben we daar? daar? Wire Moose. Maar die had ik toch al gedraaid, of niet? Dus even, gaan we even kijken. Nee, die hadden we nog niet gedraaid. Tot straks. Oh, it's so, it's was het stil. Hè? Ja, ik was even, <laughs> sorry. Ik was even met iets bezig. Dat was ik helemaal vergeten. Oh, schande hè. Oh, oh, oh. wat doe je nou, ja. Yeah? Wat doe je nou on-air? Hè? Huh? Show preview. Personair. Oh jee. Dan moet je dat maar even... Nou, je dan nog. zijn De letters even groter maken en uh, even kijken hoor. Oh. Scroll het zal nog mooier zijn als ik kon scrollen. De letters moeten groter. Dat is nog groter. Twintig of zo. Dat komt allemaal wel voor elkaar. Goed, even Skype adres even in beeld gebracht. Dus uh, Ja. Oké, okay, nou we gaan naar uh, een volgende liedje luisteren, En uh, we gaan nu draaien. Uh, ja. Vrij dus, uh, music. Met, uh, Touch the sky, Zeborah. Yeah, yeah. Ja, Prachtig liedje is dat. Het was uh, Free Music met uh, Touch the Sky Sephora. Prachtig, nou ja, ja, ja. ja. Oké, wij zien jullie kunnen nog steeds skype als jullie dat willen. Volgens mij zijn er, uh, is het vanavond niet zo druk. Ja, het is uh, ja, echt lekker weer weergestoken met al die regen. Want een regen vandaag. He. Tjonge, jonge, jonge. Nou, daar word je echt niet vrolijk van hoor, vind ik. Nee. Maar goed jongens, uh, pff, we zullen het wel zien. Misschien, uh, misschien komt het nog wel goed. Misschien gaan we wel een hele mooie uh, zomer nog. Wie weet, wie zal het zeggen? Ja, je weet het nooit natuurlijk. Hè. Het kan ineens uh, omslaan, want dan is het uh, prachtig weer wat. Dus, uh, oké, okay. nou goed. Uh, we hebben het volgende liedje. Het volgende plaatje. Dat is uh, van uh, Tim Penny? Uh, nee, haha. <laughs> Ten penny joke met een uh, black satellite. En die joke met uh, Black Satellite. En uh, goed. Ja, het is alweer uh, nou, 17 minuten over 8. Dus. Uh, we hebben nog uh, een, een ruim 40 minuten. En dan, uh, dan gaan we lekker door straks uh, weer met. Uh, met uh, muziek en zo. Zetels verloren in de peilingen. Drie zetels verloren, jongens. Hey, dat kabinet wat uh, nou zit, dat demissionaire kabinet. Uh, ja, die, uh, die redt het uh, niet hoor. Want uh, ze lopen allemaal weg, hè. Die mensen, ja, die denken ook allemaal van wat is er voor ja, een zo. Een ruzie binnen een partij is natuurlijk nooit goed, hè. Met de SP gaat het heel goed, maar ik geloof dat de VVD toch nog wel op voorsprong stond. Maar goed, laten we het niet verder over politiek hebben. Uh, en politiek, nou, mijn reet, weet je, weg daarmee. Het enige waar ik in geïnteresseerd ben is niet in politiek, maar in muziek. Uh, Oké, okay. Better Way to Fall is het uh, volgende liedje van de groep Spatial Unnighty. Hier komt hij dan.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 Open that door. Do you have to look behind you to get through it all? And move a little closer you won't fall down the stairs. And open up your heart to another day. There's a better way nighty, Unnighty. een nighty met uh, Better Way. To the Dat is een prachtig liedje. Een leuk liedje. Ja, ja, ja, ja helemaal mee eens. Oké, okay, jongens. Ja, je kunt nog, nog steeds uh, skypen. Heb je hebt af en toe een beeld kunnen zien. Op de studio cam. Uh, Aloha Diola, Je kunt nog gewoon tot... Uh, nou laten we zeggen tot... 5 voor 9 Skype, Want daarna sluit ik gewoon af. En uh, dan kappen we ermee. We zenden twee uurtjes live uit. Na negen uur stop ik ermee. En uh, dan gaat de zender de lucht uit. En we gaan proberen iedere zondag dit te doen. Eens kijken of er nog steeds meer luisteraartjes bij komen. Maar goed, uh, mensen. Oké, okay. we gaan eens even kijken wat we nog meer voor in petto hebben. Dus uh, hier het lijkt me wel een aardig uh, liedje. Hmm. En dat is... Uh, Phil, Matt, the sweet blues. Dat, uh, dat was veel uh, met uh, sweet blues. Oké, okay, okay, nou, uh, nou mensen, kijk, we geven toch er een klein beetje, uh, ja zon, zon is nog licht, het is half negen pas. Dus uh, dat een beetje zon. Ik zat net naar een leuk tekenfilmpje te kijken met een paar dansende meisjes op het strand. En, uh, dat zou je wel misschien op de cam gezien hebben. En die ga ik downloaden. Ik vind het wel een leuk filmpje, ja. Er zat een muziekje bij, die heb ik nog even weggedraaid. Want, uh, ja, dat uh, is niet natuurlijk een de bedoeling. Uh, niet waar, Maar uh, ik ga hem uh, straks even naar de uitzending even downloaden. Dat vind ik wel leuk. Maar goed, luister. <coughs> Oké, okay, uh, we hebben nog een half uurtje. Hier kunnen we nog steeds skypen. Ja, dat is naar uh, uh, Skype-naam van Alloa Radio A. Is. Aloha Diola, Aloha Diola. En uh, dan kan je met, uh, met, met de studio schrijven, met mij natuurlijk. dan. Uh, ik ben hier helemaal in mooi eentje. Dus. Maar uh, geen cam, geen cam. Gewoon alleen met geluid. Dus, uh, en dan kun je uh, je zegje doen, hè of weet ik veel wat. Maakt niet uit waarover. Dus we gaan gewoon uh, gezellig uh, verder met de muziek. Hier is uh, ja Robin Cray met de uh, uh, nearest Door, yeah. Robin Cray. I am uh, Somebody here. Let me alone with my pen. We'd like to consider the future. Will there be birds? Will there be bees? Will there be grass when all this progress has come to pass? Will we still call each other? James or John I am the only one still awake All of the thinkers are sleeping Chained to their waking spells Tell me one thing Then one thing more, bow down your head and exit the room via the nearest door that leads us back to the din of this enormous town. Light and come to bed. I see your head, I hear your heart, and they both crave sleep. Will there be peace? Will there be love? Will there be moments when the sky is freed of the omens that others leave? Racing by day and by night, in such a rush to be so far away. luisteraars is dus dat was Robin Gray met de nearest door, door. oké, okay, ja, ik hoor maar weer op de achtergrond aan de microfoon die staat van de cam een beetje te dichtbij naar mijn zin, maar goed maakt niet uit uh, goed, lieve mensen het is vier minuten over half negen zo te zien en uh, het is uh, zondag 8 juli 2012 <laughs> ja, oké okay. Eh, uh, goed, uh, ja, het is uh, alweer, uh, ja, jongens, ja, ik zit me eigenlijk zo te bedenken, weet je, die koptelefoon die ik op heb. Ja, ik weet je hoe oud dat ding is? Weet je hoe lang ik hem al heb? Dus ik ben net te realiseren toen ik naar dat liedje zat te luisteren, denk ik, verdomd, dat ding dat ding. Ik ga geen merknaam noemen, maar die heb ik al 25 jaar. Hij is heel weinig gebruikt. Heel weinig gebruikt. Hij was niet goedkoop. dat, dat zou ik je wel zeggen. Maar het is wel een hele goede. Dus uh, ja, 25 jaar. Dat is ergens ja, precies ook een maand weet ik niet meer, maar ik weet wel dat ik hem 1987 gekocht heb. Ik geloof dat hij zo'n 80 gulden kostte. Maar het is al een prima ding hoor. Het is een prima ding. Ik ga geen merknaam noemen. Maar ik heb dat ding alweer 25 jaar. En als ik er naar kijk. Alsof die zo uit de winkel komt. Weet je. Dan ga ik toch geen, geen andere kopen. Kom nou. Tegenwoordig kost het zo'n drol hoor. Die heb ik voor 50 euro al. Een hele goeie al. Nou dat is toch al 100 gulden eigenlijk. Hè? Ruim 100 gulden. Maar goed. Uh, 80 gulden heb ik toen betaald. Zeg maar... Uh, een kleine 40 euro, zeg maar. Wij zijn misschien iets meer of minder, weet ik veel. Uh, maar goed, <coughs> en gekke dingen heb ik nog steeds. Die had ik in een doos leggen ik verrekt, verrek, dat kan ik gebruiken voor de uitzendingen. weet je. Oh ja, ik heb hier nog wel wat spul leggen, hoor. En daar zit zo'n dus klein microfoon'tje bij. Weet je, dat is zo'n koptelefoon met zo'n microfoon eraan. Maar ik ja, weet, dit is zo beter, joh. Deze microfoon heb ik nog niet zo heel lang geleden gekocht. Die standaard die heb ik toen uh, besteld via internet. En die microfoon die zag ik ergens liggen. Ik had er twee van. En hij doet het fantastisch. Ik heb ook nog een condensatormicrofoon. Maar dit is een dynamische waarnaar uit mijn lul. En uh, nou, ik moet zeggen. Hij doet niet onder aan die uh, condensator. Alleen met een condensator -microfoon is het voordeel. Dat je van ver af kan zitten. En dan ben je net zo luid en duidelijk te verstaan. He? als dat ze er dicht op zit en als ze er dicht op zit dan kan je de knop wat zachter draaien dan hoor je geen bijgeluiden na deze microfoon werkt ook fantastisch en uh, maar ja, hij was ook niet echt duur het, het is wel een professionele hoor. ik heb er nog eentje die, was, uh, die heb ik toen auto's gekocht in 1991 toch, geloof ik, bij Tandy ja, Tandy bestaat niet meer en die ga ik ook eens een keer op deze aansluiten. Ga ik ook een keer mee uitzenden. Maar deze, deze doet het onwijs goed. Met wie ik nu werk. Dus, dus, ik kan hem met mijn mond tot daarvoor. Heb ik dat windkapje erop gedaan. Ja? Ik kan hem er al afhalen. Ik weet niet hoe het dan klinkt. Zal ik het eens proberen? Nou, we gaan even die condoom eraf trekken. Lekker. Mm. En een ijsje. Nou ja, het klinkt eigenlijk praktisch hetzelfde. Hè? Alleen weet je wat het voordeel is. En dat is hem dus, hè. Kijk. Weet je wat het voordeel uh, van is. Van zo'n kapje. Uh, als je zo'n ding jaren gebruikt. dan komt er altijd speeksel. Dan komt er komt altijd vocht binnen. Stof en noem maar op. Daar zit al een gaars omheen. Maar toch wordt dat ding vies op den duur van binnen. Dus dan is zo'n condoom. Voor een microfoon toch wel heel handig, niet waar? Dus doen wij eventjes preventief tegen bacillen en bacteriën, stof en spuug. Eén condom om den microfoon. Tjonge, <lacht> tjonge, tjonge. Waar gaat dit over? Ja, ja. een microfoon kan geen HIF krijgen, hè? dat scheelt. Je kan hem in je mond stoppen. Je kan hem ook ergens anders in stoppen, maar dan gaan we maar niet over, over de radio zeggen. Je kan hem ook vooral in je oren, misschien als je een grote oorgaat hebt. Dus je kan hem in je broekzak stoppen. En je kan hem gewoon uh, gaan wegstoppen. gaan in een doosje. Maar bij mij blijft hij gewoon aan deze standaard hangen. Die ik heen werk en weer kan bewegen. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, kijk, dat klinkt leuk, hè? Tjonge, <laughs> uh, jongen, wat gaat het over? Jongens, het is wel tijd voor een liedje, hoor. Want we gaan nou een beetje, beetje onzin uitkramen nu, We hebben een beetje meedacht. Het is nu tien, nee, negen over half negen. En uh, nou, voor onze niet-Nederlandse luisteraars heb ik ook nog een hele leuke mededeling. Alle luisteraars van buiten Nederland. En dat is dit. You are listening to Aloha Radio. The best radio station on the internet. En zo is dat. Nou, het wordt tijd voor een uh, leuk liedje. En uh, ja. Wat gaan we draaien? Wat gaan we draaien? Hey, misschien een leuk piano spel. Nou, Half Moon. Half. Nee. Half Moon. Bal piano solo. Wat staat? dat? Hé, hey, wacht eens even. We hebben een telefoon. Hallo? Ja? Goedenavond. Goe ja, Herman neer. Goedenavond, uh, Herman. Hoe is het? Goed. Avond. Je bent ben trouwens in de uitzending bij Halloa Radio. Goed. Je bent ben trouwens in de uitzending Zij bij, bij Halloa Radio. Zijn wij? Ben ik? Ik ben, juist, ik ben juist wakker. Oh, je bent net wakker. Ja. Goedemorgen. Ja, hier is het uh, tien over half negen s avonds op zondag nog. Nou, 19 over 19 over uh, hier bijna ja, juist pas na zevenen hier. Oké. Okay. Ja, dus uh, zo. Ja, het is, uh, het is mijn eerste dag van mijn 80 ste jaar vandaag. Ja. Oh, gefeliciteerd. Ja. Van harte. 30 jaren, zeg. Huh? Ja, dat is heel uh, wat. <laughs> ja, het, uh, <laughs> ik, ik ik vind het een hele heel gedoe. ik dag. Ik zou het niet zover gedaan hebben. Ja. Ja, maar het is oké. Daarom was ik niet op, uh, op ridder deze week einde. Ik had de hele familie over van Australië en, en van andere steden hier in Nieuw-Zeeland. Die waren allemaal wel op bezoek. Dus uh, ja, het was een geweldige, een geweldige week einde. En en wijze na al die weken van reken, hartstikke mooi weer, hè? Ja, dat uh, geloof ik graag. Ja. Op, maar is, het, is het bij jullie nog erg uh, nat? Nou, we hebben donderdag hebben we een enorme storm gehad. O oh ja. En in Den Haag is een uh, boom omgewaaid in de hoefkade. In het zuiderpak het oude, oude stadion is het de dak daar uh, voor drie kwart afgewaaid. <laughs> en er was uh, op het uh, oude voetbalveld een, een circus. Die hadden gelukkig geen gewonden of zo. En uh, alleen één een, een, een, een caravan was beschadigd. Yeah. En in Rijswijk zijn wat bomen omgewaaid. En voor de rest uh, valt de schade wel mee, dus... Uh, ja, dat, dat, dat zomerweer uh, schijnt in Nederland maar niet uh, uh, zo'n beetje stabiel zetteld uh, uh, te worden. Ja, het uh, is al een paar jaar zo hè, dat die zomer niet echt, uh, dan is het even een weekje mooi weer en dan ineens uh, heb je twee weken regen ja. ofzo. Ja, maar je weet nooit, van de twee kanten misschien een uh, heatwave komen, ja. Ja, dat ja, zou kunnen. <laughs> het zou heel goed kunnen. Ik hoop het maar voor je. Oké, okay, ja, ik ga nu weer een kop koffie maken en verder gaan met mijn programma's. Ik dacht, ik kom even binnen, zei hallo en uh, ik verdwijn weer. Oké, okay. hartstikke Goeden bedankt. Aan, Zal ik doen? Oké, okay. okay, okay. tot de volgende keer. Dag Herman, tot volgende keer. Bye bye. Oké, okay. dag Herman, tot volgend okay. volgende keer. Bye bye. Nou, uh, Nou, we hebben hier van geval toch nog iemand uh, gehad die belde. Met Arlewa Radio, dat was mijn grote vriend Herman. En Herman heeft ook een programma op Brittna Radio. Dat snoertje, daar word ik gek van, echt. Ja, oké, horen jullie me nog? Ja, hè? Oké, nou, Herman heeft net gebeld, Herman Teklenburg, en die woont al heel lang in Nieuw-Zeeland. En. En Herman die heeft ook een radioprogramma op Ridder Radio. Ik, uh, ik weet niet precies welke dag op maandag of zo. Maar goed, dan moet je maar eens kijken op ridderradio.com. Dan kijk je bij de programmering, en daar staat alles op. Dus uh, we zijn, uh, ja, uh, ja. Ik ben een beetje kind aan huis bij hun op de chat en zo, bij Ridder Radio. En. Uh, ja, zo'n leuke zender, en, uh, Willem de Ridder en zo, die ken je misschien allemaal nog wel. De, uh, de man uh, met, uh, ja, deze man die heeft heel veel uh, mooie dingen gedaan in, uh, in, in, in de cultuur, zeg maar, de cultuurwereld in Nederland. Heeft Willem de Ridder heel veel leuke dingen gedaan, maar dan moet je maar eens een keer op die site van ze van kijken. Maar ik zou een liedje draaien, Half Moon, Bol, Piano Solo. Van Stefano Moccini. En uh, Stefano. nou, daar komt hij dan. Het was een prachtig piano-spel van Stefano Mocini. Have Moonball Piano Solo. En uh, oké, okay, yeah. uh, ja. En we hebben hiervoor een Skype gehad, zoals jullie weten. Onze Herman uit Nieuw-Zeeland was heel leuk. Het was kort maar krachtig. Maar ja, de beste man kwam net zijn bed uit. Ik zat nog net aan hem te denken, weet je. Goed, we hebben weer wat uh, good news van de groep Persen.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 mensen, wat erg. Jezus, sorry jongens. Ja, ik moest even een sanitaire stop maken. Dus ja, sorry, sorry, sorry. Even, even, even, even. eventjes. Uh, <laughs> ja, ik had even hooggenoten. Ik moest even een plasje. Dus sorry. Sorry, lieve mensen. Ja, sorry dat ik af en toe overgemodelleerd overkom. Maar dat is even een kwestie van wennen. Goed. Na nou, het goede nieuws van The Person, gaan we met Ibiza Nostalgia. Met, uh, hey? Ibiza is Nostalgia. Ibiza Nostalgia, wat was dat dan? Oké, okay, nou, dat is uh, The Wire mo Moves met Red. Red. Ja, hallo. Ja, zeg het eens. Nee. nee. Verkeerd verbonden.